De Syrische regering eist garanties dat de spullen niet in handen komen van terroristen. En dat is de verzamelnaam voor iedereen die zich verzet tegen het regime. Het centrum van Homs is omsingeld door het regeringsleger van president Assad. Er is ook nog steeds geen akkoord over een veilige corridor, zodat gewonde vrouwen en kinderen het gebied veilig kunnen verlaten.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 Goeienacht. We zijn nog wakker na dinsdag 28 januari. Een waterkoude januari dag waarop een sjaal geen overbodige luxe was. Zo'n dag waarop het moeilijk was om uit bed te komen... en je collega's zeggen dat het heerst. Toch krijgen we geen genoeg van deze dinsdag. Zo laten de rechtbank verslagen over de examenfraudezaak in Rotterdam... zich lezen als een spannend boek. En dat boek slaan we straks open met Jannick Eeling. Het zou u niet ontgaan zijn. Volkert van de G is begonnen aan een reeks proefverloven. Het Nederlandse volk reageert vol verbazing en woede. Als het aan de PVV en het CDA ligt, komt de moordenaar van Pim Fortuyn dan ook niet vervroegd vrij. Toch vindt de meerderheid van de Kamer dat de politiek zich in deze zaak terughoudend moet opstellen en justitie zijn werk moet laten doen. Vanavond gingen de leden van de Tweede Kamer in debat over het verlof en de vervroegde vrijlating van Volkers van de G. Voor het CDA nam Tweede Kamerlid Peter Oskam deel uit van dit debat. En nu is hij bij ons aan de telefoon. Meneer Oskam, goeienacht. Goeienacht. Allereerst, vele Kamerleden hebben zich tijdens dit debat uh, twijfelend opgesteld over de werking van de rechtsstaat. Uh, vindt u het uh, terecht dat dit uh, debat heeft plaatsgevonden? Ja, ik vind het goed dat het debat heeft plaatsgevonden. Er was iedereen uh, achteraf ook het uh, mee eens. Er is een uh, enorme commotie geweest in, uh, in november 2013 over het proefverlof. Mm -hmm. Daar hebben we ook over gedebatteerd. En we zijn inmiddels zo ver dat we nu praten over de voorwaardelijke vrijstelling van ja, volgende ja, van ja, de Precies, team. maar toch stond eigenlijk al wel een beetje van tevoren vast hoe dit uh, debat zou gaan verlopen, niet waar? Nou, eigenlijk niet. Okay. Uh, misschien wel van tevoren, maar uh, twee uur voordat uh, het debat begon van het NOS-journaal met de mededeling dat uh, het openbaar ministerie een onderzoek doet naar de, de geestestoestand van uh, Volkert van de Geen, mm -hmm. Om te kijken of er sprake is van uh, recidieve risico. En uh, heeft de uh, Tweede Kamer daar nou enigszins invloed uh, op gehad of uh, zullen we dat nooit weten? Uh, dat weten we niet, maar uh, staatssecretaris Steven heeft erover gezegd dat hij uh, in december 2013 al door de top van het OM is geïnformeerd over het feit dat men daarmee bezig was. Ja, Dus blijft eigenlijk de discussie, moet de Tweede Kamer zich wel bemoeien met dit soort lopende zaken? Uh, dat denk ik wel, want uh, uh, waar de discussie destijds over ging was het proefverlof of dat moest worden toegestaan. Mm -hmm. Staatssecretaris Steven wilde dat niet, die heeft gezegd ik kan niet instaan voor de veiligheid... Uh, en dan uh, is het aan de Kamer om de staatssecretaris te controleren. Er zijn natuurlijk wel partijen die zeggen ja, het is aan de rechter. Maar op dat moment was het niet aan de rechter. Maar was het aan de staatssecretaris tegen om een, uh, een beslissing te nemen. U bent van mening dat Volkert van der Geen niet vervroegd vrij mag komen. Uh, de, u kunt uh, daarin uh, op rekenen op de PVV. Waarom uh, vinden jullie elkaar op dit punt? Nou, we vinden elkaar niet op dit punt. Uh, de PVV vindt sowieso dat Volkert van der Geen niet moet uh, worden vrijgelaten. Het CDA zit hier iets anders in. Wij uh, vinden dat de wet uh, uh, gerespecteerd moet worden. En in de wet staat, als er sprake is van recidieve gevaar, dan kan iemand uh, uh, niet uh, tenminste dan moet het aan de rechter worden voorgelegd. En dan kan iemand niet vervoegd vrijkomen. Nee. En uh, in dit geval speelt een rol dat uh, volgens van de G uh, geen verantwoording voor zijn daden heeft genomen. Dat het gerechtshof in Amsterdam in 2003 heeft gezegd ja, dat het toch wel gevaar voor herhaling is. En uh, uh, als laatste toch dat uh, volgens van die meewerkt aan het programma om de recidieven terug te dringen. En dat, dat zijn allemaal elementen waarvan ik zeg, dan moet je er goed naar kijken of het, of het uh, verstandig is om dan op dit moment vrij te laten. Nou, nu komt het onderzoek erbij door een gedragsdeskundige. En eigenlijk uh, uh, uh, uh, is de conclusie dat als er uitkomt uh, dat hij gevaarlijk is, dan zal het Openbaar Ministerie die zaak voorleggen aan, het, uh, aan de rechtbank. Dan moet de rechtbank als laatste bespreken. En komt uit het onderzoek dat het volkert van degene niet gevaarlijk is. Ja, dan zal hij op 2 mei 2014 opgeheven goed worden gesteld. Nu is het zo dat de Tweede Kamer zich flink bezig houdt met deze specifieke zaak. Hè? Uh, nu is de kans op recidive ook bij andere mensen groot. Zou de Tweede Kamer zich net zo hard hebben gemaakt uh, voor zo'n zaak, denkt u? Nou, ik heb dan teven gevraagd hoe, uh, hoe dat in andere zaken zit. En daarvan zegt hij, daar er wordt wisselend mee omgegaan. Uh, er wordt regelmatig door het openbaar ministerie een vordering ingediend... Om mensen niet vervolgd vrij te laten. Um, en daar, door de rechter wordt er ook niets op gereageerd. Soms wordt het Openbaar uh, uh, Ministerie in het gelijkgesteld. Mm -hmm. Maar in, in andere gevallen uh, zegt de rechter ook. Terwijl de Openbaar Ministerie vindt dat er een resolutie risico is. dat, uh, dat uh, de betrokkenen wel eerder vrij mag komen. Nou, ja, maar meneer uh, uh, Oskam, uh, op het moment dat uh, Pim Fortuyn. een metselaar was geweest. dan hadden jullie die discussie nu toch nooit gehad? Nou ja, het punt is een beetje dat uh, uh, in november 2013 de discussie opleide. Dat er toen gedoe was over het proevenlof. Dat, uh, men zei dat de openbare orde in het geding was. Uh, teven zei dat hij de veiligheid uh, misschien niet kon garanderen... Mm -hmm. als het uh, als van de G eerder vrijkwam. Ja, dan moet je kijken naar de juridische middelen die je hebt. En die uh, worden nu uh, stuk voor stuk afgetopt. Ja, en die worden op die manier uh, ingevuld. Nou zijn de partijen, bijvoorbeeld D66... Die uh, zijn het eigenlijk met het standpunt dat ik net gaf eens. Die vinden dat uh, de politiek hier eigenlijk niets uh, mee te maken heeft. Houden zij zich ook afzijdig tijdens dit debat? Nee, zeker niet. Dat is natuurlijk het gekke dat sommige partijen zeggen... je mag je niet meer bemoeien als politicus... maar vervolgens gaan ze voor het debat in. Ja, bent u tevreden over de uitkomst van het debat? Ja, ik denk dat het goed is. Ik denk dat uh, zowel voorstanders als tegenstanders... van uh, het eerder vrijlaten van Volkert van de Geen... nu moeten afwachten wat uit dat uh, onderzoek komt... Er komt een uh, onafhankelijk gedragsdeskundige die gaat kijken hoe het volk het van de G erin zit. Uh, of er gevaar voor herhaling is. En op basis daarvan zal het Openbaar Ministerie wel of geen voordeling indienen. En ik kan maar mee leven dat als die gevaarlijk is, dat die vast blijft zitten. En als die niet gevaarlijk is, dat die vrijkomt. Ja, dat zijn uw persoonlijke sentimenten. En ook mening van het CDA begrijp ik uit uw woorden. Zeker. Ja. Tweede Kamerlid van het CDA, Peter Roskamp. Bedankt voor de toelichting nog een fijne nacht. Graag gedaan.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 Kyoto to the base, strolling so casually We're different and the same, gave you another name Switch up the bat Is terug in de mode en ook in heel veel liedjes. En dat kun je ook in deze heel duidelijk horen, vind ik, Leon. Zeker. Ja, Clean Bandit. Uh, geinig liedje, niet alleen. Want ook een hele grote hit op dit moment, namelijk op nummer 1 nieuw binnengekomen in Engeland. En dan weet je eigenlijk wel, zeker met zo'n leuk lentedeuntje, dat dat in Nederland uh, binnen nu en een paar maanden ook wel uh, over zal komen. Jess Glyn heet de zangeres. Nog nooit eerder iets opgenomen. Meteen op één binnen. Bijzonder verhaal wel. Wie weet gebeurt dat ook wel met de band die wij hier vannacht te gast hebben. Wonder is hier zometeen. Als je even meekijkt op radio1.nl en dan de webcam aanklikt, kan je het misschien al zien. Ze zijn aan het opbouwen. Zometeen hoor je ze hier. Nederland was er van in de banden gestolen examens afgelopen jaar. Dat gebeurde allemaal op de scholengemeenschap Iben Galdoen in Rotterdam. Vandaag was de tweede zittingsdag van het proces rond de grootste examenfraude in Nederland ooit. Jannik Eeling was erbij. Jannik, goedenacht. Goedenacht. Ja, vandaag een presentatie van de feiten dus. Heb jij nog schokkende dingen gehoord? Nou, ik heb uh, vooral van de verdachte schokkende dingen gehoord. Ze hebben heel uh, uitgebreid verteld hoe ze dan met die examens omgingen. Hoe ze die uh, mee naar huis smokkelden via het openbaar vervoer uh, van Rotterdam. En Hoe ze dan met een aardappelschilmesje, zoals ze zelf zeggen, die pakketten hebben opengemaakt. Het gaat allemaal heel gedetailleerd. En uh, ja, in die presentatie van de rechter werd vooral duidelijk dat ze via het dak van de school de examenkluis zijn binnengekomen. Er zijn voetstappen, uh, voetsporen op het dak van de school gevonden. Er is ook een ladder gevonden, dus alles wijst erop dat ze via het dak uiteindelijk in die kluis zijn gekomen. Ja, volgens mij is dat niet eens bij één keer gebleven, hè? Sorry, wat zeg je? Volgens mij is dat niet eens bij één keer gebleven. Volgens mij zijn ze meerdere keer er binnen geweest. Nee, ze zijn meerdere keren naar binnen geweest inderdaad. Ze hebben een soort ontdekkingstocht uh, gemaakt om uh, eerst maar eens te inventariseren hoe ze überhaupt in die kluis moesten komen. Dan hebben ze vervolgens hebben ze dus de grootste diefstal gepleegd en daarna zijn ze terug gegaan natuurlijk om die examens terug te leggen. Uh, mm -hmm. Netjes weer verpakt en hebben ze toch, uh, daarna toch nog wat examens extra nog meegenomen op uh, verzoek of onder druk zoals ze het dan zelf uh, zeggen. Toen we in eerste instantie hoorden van examenfraude, dan vermoed je toch dat het eh, een beetje qua jongensgedrag is misschien. Maar dit, dit komt toch als georganiseerde misdaad over. Leek dat in de rechtszaal ook zo? Nou, ze zeggen zelf dat het uh, een actie en een opwelling was. Maar als je kijkt uh, naar hoe ze het hebben aangepakt, dan uh, is er wel, uh, kun je wel zeggen dat er sprake is van een plan. Um, maar het is niet zo dat ze uh, als doel hadden, dat zeggen ze tenminste zelf, om al die examens nou massaal te gaan verspreiden. Het was er vooral te doen om zelf hogere cijfers te halen, zeggen ze. Uh, ze stonden er niet uh, al te goed voor en uh, deden allemaal examentraining. En uh, ja, met zo'n uh, gestolen examen wordt je examen, eindexamen toch wel een stukje makkelijker. Ja, ze zeggen dus dat ze het hebben gedaan om, om er zelf beter van te worden. Maar het ging ook om financieel gewin, toch? Want ze vroegen er geld voor, voor die kopieën. Ja, uiteindelijk, uh, toen ze eenmaal die uh, uh, uh, gestolen examens hadden... dachten ze van, nou goed, uh, die kunnen we dan net zo goed ook uh, nog verkopen. We hebben ze eenmaal. Dan kunnen we maar beter ervoor zorgen dat we er misschien nog geld uh, uithalen. Dat is waarschijnlijk... Hoe het, uh, gegaan is, dat is tenminste ook wat de verdachten zelf uh, verklaren, dat ze het uh, in eerste instantie voor zichzelf deden en vervolgens uh, al dan niet onder druk, want dat uh, hebben ook nog een paar verdachten uh, gezegd, dat ze onder druk uiteindelijk die examens hebben verkocht, dat uh, zal allemaal de komende dagen in het proces nog moeten blijken wat daarvan waar is. Ja, je noemde het al een beetje, maar hoe reageerde nou de verdachten zelf op die klachten, op die aanklachten? Nou, het was vandaag echt een hele emotionele dag. De eerste verdachte, die barstte in snikken uit. En die zei dat ze uh, absoluut de gevolgen van die examendiefstal niet had overzien. Dacht dat het uh, uh, ja, uh, uh, klein en uh, binnen de school uh, zou blijven. Maar zo'n gigantische media-aandacht, dat je zelf al zei, de grootste examenfraude ooit. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk een bom die de afgelopen maanden is uh, ontploft. En uh, uh, dat hadden ze absoluut niet overzien, zeggen ze zelf. De rechter zei uh, tegen dat meisje wat iets snikken uitbarsten... dat het een beetje krokodillentranen zijn. En uh, uh, vroeg zich af of het wel allemaal echte emotie was. Ja, dus er is geen medelijden voor deze kinderen, want dat zijn het eigenlijk ja. bijna nog. Nou, het zijn inderdaad, het zijn, de, degenen die openbaar verhoord werden, waren natuurlijk wel meerderjarig... maar ze zijn allemaal uh, 18, 19, misschien 20 inderdaad. Uh, nee, de rechter behandelt het natuurlijk gewoon als een volwassen zaak. Uh, zegt af en toe ook gewoon wat van als er uh, uh, niet meegewerkt wordt. Dus uh, uh, hij staat op zijn streep, om het zo maak je zeggen. Nu meen ik me ook te herinneren dat er een docent bij betrokken was bij deze diefstal. Word, hoe wordt hij gezien in deze zaak nu op dit moment? Nou, hij was eigenlijk niet uh, als een van de verdachten uh, bij de zaak. Er zijn wat vertrouwenspersonen die uh, uh, het een en ander zouden hebben opgebiecht ook aan justitie. Misschien dat in ruil daarvoor uh, uh, dat zij niet uh, gehoord uh, worden. Maar hoe dat precies zit, dat heb ik vandaag in ieder geval niet meegekregen. Ik heb alleen de, examen, uh, de verdachten van de examendiefstal uh, in de zaal gezien. Waren er nog mensen om hen te steunen vandaag? Weinig familie, weinig vrienden op de tribune. En uh, ja, misschien zou je zeggen, de vrienden die, die, uh, die de verdachte hadden, die zaten eigenlijk bij elkaar in de rechtszaal. En dan gaan ze ook nog elkaar de schuld geven. Dus die vriendengroep die is aardig uh, uit elkaar gevallen, denk ik zo vandaag. Ja, het is al met al behoorlijk treurig. We zijn een half jaar verder. En die examenfraude die gaat voor die uh, verdachte ook alleen maar door. Hebben ze denk je enigszins uh, een idee gehad van wat ze hebben aangesticht toen ze ermee begonnen? En ze zeggen zelf natuurlijk uh, van niet. En ik kan me dat ook uh, wel voorstellen. Kijk, dat je zo'n enorme media-aandacht uh, hiermee uh, creëert. De, uh, ik denk ook niet dat uh, uh, als je uh, als uh, qua jongen uh, zo'n examen stilt... dat je dan uh, uh, kunt bedenken dat het hey, uh, dat examen landelijk uh, moet worden stilgelegd en moet worden verplaatst. Dus uh, nee, nee. ik denk inderdaad dat ze dat niet helemaal uh, hadden kunnen voorzien. Maar uh, dat het diefstal was, dat uh, uh, wisten ze natuurlijk maar al te goed. Dat blijkt ook wel uit de plannen die ze gaan maken. Ja, dat zullen ze morgen ook merken bij de strafeis. Want dan gaan ze het horen geloof ik hè? Ja, dus uh, zal morgen zal er een uh, strafeis uh, komen. Eerst worden nog uh, kleine details uh, morgenochtend vroeg uh, uh, behandeld. En dan zal uh, het OM met een strafeis uh, komen. Wat ik vandaag wel een beetje heb uh, bemerkt is dat... Uh, uh, dat er waarschijnlijk geen celstraffen uitgedeeld gaan worden. De reclassering zegt, deze jongeren zijn allemaal bezig om nu zonder gestolen examens opnieuw eindexamen te gaan doen. En dan zou het wel heel vervelend zijn, ook voor hun ontwikkeling, als ze in de cel zouden belanden. Dus waarschijnlijk worden de taakstraffen. En dan is er natuurlijk nog die geldboete die het college voor examens wil eisen. Zij willen de kosten die deze examen die stal heeft gekost. is dus een verhalen op deze daders. Dat lijkt me geen uh, fijne start op de arbeidsmarkt. Uh, bedankt voor je toelichting, Jannick Elling. En we horen uiteraard morgen uh, ergens op Radio 1 hoe het uh, eindigt met die strafwijs. Dankjewel. Graag gedaan. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer stond vandaag bol met vragen over de zorg. Verslaggever Jesper Stoffelen volgde het op de voet, maar pikte er als eerste een ander onderwerp uit. Ja, onze verslaggever sprak PVV-Kamerlid Lilian Helder. Die is ongerust over de toenemende autodiefstallen in Nederland. De afgelopen jaren zagen de cijfers er keer op keer beter uit. Tot afgelopen jaar. De afgelopen vier jaar liepen de diefstalcijfers keer op keer terug. En daar is nu met een stijging van 3,2 procent onder deze minister dus een einde aangekomen. Dat is nog niet alles wat Lilian Helder dwars zit. En er komt ook nog bij dat minder gestolen voertuigen worden teruggevonden. Omdat ze minder vaak worden opgespoord. Minister Ivo Opstelten weet al hoe het komt dat gestolen auto's minder snel worden teruggevonden. Uh, de verklaring is eigenlijk ook uh, duidelijk. Uh, uh, dat ligt in uh, het uh, vermogen van de elektroniek. die ook uh, natuurlijk dat die gehackt kunnen worden door, uh, door criminelen. Slecht nieuws dus, want criminelen worden steeds slimmer. terwijl de opsporing letterlijk achterop raakt. Maar er is volgens de minister ook goed nieuws. Uh, ik moet wel zeggen, het aantal diefstallen van Brom en Snorfietsen daalde wel met uh, 10%. Op dit moment wordt er volgens Ivo opgesteld hard gewerkt aan maatregelen... om het diefstal van auto's terug te dringen. De eerste plaats is dat er op dit moment een pilot loopt in politieeenheid Brabant... waar het voor 90% van de gevallen lukt om het gestolen vuurtuig binnen twee uur te signaleren. Dat is een aanzienlijke vermeerdering... Vanaf 1 januari juni aanstaande uh, wordt dit uh, helemaal landelijk uitgerold. En dat zal dus in de loop van dit jaar gerealiseerd zijn. Maar er wordt ook aandacht besteed aan andere maatregelen. Vervolgens zijn er natuurlijk een aantal preventieve maatregelen ook aangekondigd. Hier besteden we aandacht aan de verbetering van de beveiliging van de voertuigen. Certificering van beveiligingsmiddelen zoals alarmsystemen, voertuigvolsystemen en mechanische middelen. Ook Lia Bouwmeester nam vandaag het woord. Volgens haar worden ziekenhuizen regelmatig onderzocht op kwaliteit en verschillen de resultaten per ziekenhuis. Maar die resultaten per ziekenhuis zijn voor patiënten haast niet te vinden. zoals het verschil in de kwaliteit bij behandelingen tegen ruggenia. Dus we weten wel dat er verschil is tussen ziekenhuis A en B. Maar er wordt nog geheim gehouden welke ziekenhuizen dat dan zijn. Staatssecretaris Martin van Rijn nuanceert de woorden van bouwmeester. Ik heb het rapport er nog eens even bijgepakt. Praktijkvariatie rapport Ruggenia van Zorgverzekers Nederland. Dat is inmiddels ook openbaar. Waarin ook alle ziekenhuizen gewoon staan met de cijfertjes erachter. Dus die rugnummers zijn er wel. Die zijn niet geheim. Die staan er gewoon achter. Toch maakt deze ongelijkheid duidelijk dat veel mensen moeite hebben... met de manier waarop kwaliteit onderzocht en kenbaar wordt gemaakt. En dat illustreert wel een beetje waar het om gaat rondom die kwaliteitsontwikkeling. Dat het nog heel lastig is om de kwaliteit zodanig te definiëren... dat die enerzijds ook zeg maar, klinisch herkenbaar is. Dat artsen ook tegen elkaar zeggen van ja, dit zijn de kwaliteitscriteria. En vervolgens dat die ook voor de patiënt goed begrijpbaar is. De heer Bouwmeester heeft meer redenen waarom deze vorm van communiceren alles behalve effectief is. Er zitten een aantal nadelen aan. Een patiënt weet niet waar de beste zorg wordt geleverd... en kan dus niet goed geïnformeerd kiezen. De zorgaanbieder kan zichzelf door gebrek aan onderling vergelijk niet verbeteren... maar goede zorg wordt ook niet beloond op deze manier. Een conclusie is daarom al snel getrokken. De conclusie die getrokken kan worden... is dat de informatie over de kwaliteit van zorg tegenstrijdig is... en niet begrijpelijk voor patiënten. Martijn van Rijn erkent de problemen... Maar wil deze ook heel graag oplossen. Wij uh, willen en zitten ook met partijen om de tafel om uh, die kwaliteits- en doelmatigheidsagenda voor de komende jaren verder te ontwikkelen. Dat hebben we ook afgesproken met de diverse partijen in het hoofdleenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. En uh, om het nog even nader te illustreren. Uh, dit onderwerp is ook uh, uh, zeer onlangs besproken, is gisteren besproken met de verschillende partijen. Ook, met name ook uit dit onderwerp om te kijken van wat, wat nou de knelpunten zijn die we nog ondervinden bij het maken en transparant maken van die kwaliteitsinformatie. U hoort een verslag van Jesper Stoffel. Lange files naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. It's a lie a long Vroeg je af welk jaar dit was? Ja. Welk decennium denk je dat het is? Ik denk de jaren 90. Vroeger in de jaren 90. Nou, het is nog ouder, 1985. Ja, ja, ik, ik fietste vandaag door de wind. en Toen dacht ik, wat is de wind koud? Toen had ik ineens een liedje in mijn hoofd over waar de wind heel warm was. Namelijk Wind en Zeilen van de Groningse band Splitsing. Kwaliteitspop uit 1985, 1982 opgericht. En eerlijk is eerlijk, na deze hit... Leon, uh, mocht je ze ook weer vergeten, want het is echt bij dit ene nummer gebleven. Maar ik, ik word er wel vrolijk van, zelfs midden in de winter, maar nog steeds wakker op radio in. Nou, in ieder geval genoeg reden om hem eens een keer te downloaden. En dat kunnen we dan weer doen op onze favoriete downloadsite. Vandaag oordeelde de rechter dat Access4All en Ziggo de B niet meer hoeven te blokkeren. Een doorbraak voor het internet of een wassenneus? We vragen het aan Tim Toonvliet van Bits of Freedom. Tim, goedenacht. Goedenacht. Wat heb je als eerste gedownload toen het nieuw, uh, nieuws bekend werd? Helemaal niets. Waarom niet? Ik was aan het werk. Oké, okay. maar je gaat er wel weer gewoon gebruik van maken? Uh, nee, nee, ik, ik, uh, ik download uh, bijna niks van, uh, van de, de Pirate bij. Nou, dan terug naar de eerste vraag. Is het een doorbraak voor het internet of een wasseneus? Nou, het is, het, is wel, het is goed nieuws, uh, dat zeker. Het is een stap in de goede richting, uh, maar we zijn er nog lang niet. Maar wat is nou het meest opvallende aan de uitspraak van vandaag? Ja, wat, wat, wat ons opviel was eigenlijk dat uh, het hele woord internetvrijheid komt uh, in, het, in het arrest niet voor. Uh, er wordt ook niet gesproken over vrijheid van meningsuiting. Het is eigenlijk heel erg praktisch. De rechter zegt, uh, die blokkade is niet effectief en niet proportioneel, uh, dus mag het niet meer. En, en waarom is het niet precies effectief? Omdat er zoiets is als de Mirror Bay, wat eigenlijk precies hetzelfde is als de Pirate Bay? Of zie ik het ja, het helemaal exact. Verkeerd? Nou, er zijn, er zijn tien manieren om, om, om, die, om, die, om die blokkade te omzeilen. En dat is ook wel gebleken. Het uh, is ook gebleken dat uh, het aantal downloads via torrents uh, niet is afgenomen. Uh, en bovendien zijn er nog veel meer andere websites als, als de, de, de Pirate Bay. En zouden niet de andere illegale uit bijvoorbeeld ook gewoon verboden moeten worden? In plaats uh, dan... van deze te gedogen? Dat is een beetje het risico in deze uitspraak, uh, vinden wij, dat uh, eigenlijk suggereert recht hiermee van ja, je, je kan ze ook allemaal blokkeren. En dat is net waar wij bang voor waren, uh, dat, dat de, de, de, de, deze blokkade een stap in de verkeerde richting was uh, en uh, alleen maar tot meer, meer blokkades zou leiden. En dat, dat is heel onwenselijk. Ja, wat zou er volgens jullie nu moeten gebeuren dan? We nou, moet op zoek naar um, uh, manieren om, um, um, om juist het internet te gebruiken, om, om, om aanbod uh, aan te bieden, om, om films, muziek aan te bieden aan mensen. Uh, je merkt ook wel dat, dat die manieren er steeds meer komen. Je hebt Spotify, Netflix uh, en het is ook wel gebleken dat mensen heel graag uh, wel, wel willen, willen betalen voor, voor, voor muziek of film. Ja, ja en dat doen ze uh, ook wel. Maar je zegt net zelf, van het is onwenselijk dat al die sites gesloten worden. Maar uh, waarom is dat zo? Waarom is het zo wenselijk dat die sites er nog wel zijn, vindt Bits of Freedom? Nou, omdat, omdat um, um, um, um, een blokkade van, van sites uh, brengt allerlei, allerlei ge, uh, ge, gevaren met zich me mee, bijvoorbeeld over, over blokkade. Uh, en je geeft één partij, in dit, in dit geval zichting brein, uh, heel veel macht om te zeggen van, nou, we willen dat, uh, dat, dat, dat niet meer online mag staan en dat niet meer. Uh, en dat vinden wij een inperking van de vrijheid van, van, van meningsuiting van, van internetters. Ja, stichting Brein, uh, mochten sommige mensen niet weten, dat, dat is die stichting die vroeger die pre-rolls maakte. Die je dan op uh, video's uh, van tevoren zag met dat muziekje ja, dat iedereen uit zijn hoofd kent als hij het zou horen. Uh, ja. die, die zijn ervoor verantwoordelijk uh, dat dat geld uiteindelijk de goede kant uitstroomt uh, voor wat betreft degene die de content maken. Zij moeten nu 30.000 euro proceskosten betalen aan Access for All en Zico. Ja, drie ton zelfs. Ja, de, drie ton. Oh, kijk. Ja. Nou, dat is nog tien keer zoveel. Dan hadden toch ook best alternatieven voor de Pirate Bay voor gebouwd kunnen worden voor dat geld? Uh, ja, maar dat is niet waar Stichting Brein voor is. Stichting Brein wordt, wordt, wordt betaald door de industrie om dit soort zaken te voeren. Ja, en uh, om die zaken dan uiteindelijk te winnen. En op die manier halen ze dan toch weer geld in het uh, laadje voor de industrie? Of is dat een hele gekke gedachte? Nou, ik denk niet dat ze geld in het laatje houden door zaken te winnen. Uh, ik denk dat ze zaken willen winnen uh, omdat zij denken dat ze daarmee de mensen die zij vertegenwoordigen helpen. Uh, maar dit is wel een flinke domper voor ze, denk ik. Op dit moment zijn er een aantal zaken uh, op Europees niveau... Um, en de signalen zijn dat dat uh, weer de andere kant uit zal gaan. Dus het is een strijd die, die nog, nog lang voort zal duren. Mm -hmm. En het is niet erg duidelijk wat, wat nou exact de uitkomst zou, zou zijn. En hoe ver ligt de, de macht in Europa als het om dit soort zaken gaat? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat, dat echt de vernieuwing van het auteursrecht vanuit Brussel moet komen. Uh, ik verwacht niet dat het vanuit de Nederlandse politiek komt. In Nederland is het dossier een beetje weggemoffeld. Uh, ja, be be uh, dus ja, het zou uit, uit, uit Brussel moeten komen. Ja, maar dit is landelijk geregeld, toch? Hoe zit dat dan? Uh, klopt. Ja, ja wij, wij hebben eigenlijk in Nederland een soort van uitzondering op... Uh, of het was een uitzondering, we hebben iets, iets anders aangepakt... Uh, door te zeggen je mag een uh, thuiskopie maken... Uh, door, door uh, van, van de internet ja. iets, iets, iets te downloaden. In uh, andere landen in Europa is het niet zo, maar je ziet dat dit soort wetgeving steeds meer op Europees niveau uh, wordt, wordt gemaakt. Ja, maar voor de kabelaars waar het in dit geval dan over gaat, de internetproviders, geldt dan dat ze nog steeds via ons eigen Nederlandse recht uh, uh, uiteindelijk dus uh, tot hun recht kunnen komen. Klopt dat zo? Absoluut, ja. absoluut. Ja, ja oké. Okay. Nou is het weer een beetje duidelijker. Het blijft natuurlijk lastig. Auteursrecht, Stichting Brein uh, heeft het er ook lastig mee. Moet drie ton ophoesten en uh, Tim Toonvliet van Bits of Freedom heeft ons even uitgelegd waarom. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Twee minuten over half drie op Radio 1. Dit is Omroep WNL met het programma Nog steeds Wakker. En zoals, van u, uh, zoals u van ons gewend bent, is er uh, altijd uh, live muziek. Zo ook uh, vandaag. Ja, zeker weten. Uit Friesland. Uh, hele tijd heel erg keurig stil geweest. En nu staan ze toch helemaal klaar voor ons. Uh, het gaat om de band Wonder Welcome. Dat zeg ik ook meteen op zijn Engels: welkom. Maar uh, het is, op zijn Fries is welkom ook welkom, denk ik. Nee, of, wat, wat is welkom op zijn Fries eigenlijk? Oh, je krijgt krijg vragen even, in het gezicht. Jullie spreken ook ik geen Fries? Ik weet het Zijn jullie alle, alle vier geboren Fries in Marsha? Uh, nee, ik kom uit Groningen. Jij komt uit Groningen, maar wel uit het noorden dan? Ik kom uit het noorden, maar het is niet allemaal één pot nat. Wat is. Nee, nee dat, ik weet inmiddels, we hebben vaak het bandjes uit het noorden dat je daar heel erg mee uit moet kijken. En bovendien ja, kom ik zelf ook wel eens in die, in die buurt hoor. En ik denk dat we ook veel luisteraars aan die kant hebben. Dus nee, niks. Niks. Ik wil bij deze even uitsluiten dat we daar enige vooroordelen tegen hebben. Sterker nog, twee van jullie bandleden, daar kwamen we net achter. Patrick en Bart, die waren hier al eens met een andere band. Jullie ja. op dit moment even, zitten niet voor een microfoon. Maar dat was de band When We Are Wild. Later ook bij andere stations gedraaid. En toch zitten jullie ook bij andere bands. Nou, dat moeten jullie mij even uitleggen, Marije en Masja? Hoe dat kan? Ja, hoe kan het eigenlijk? Uh, ja, hoe, hoe kan dat eigenlijk? Uh, nou ja, ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Hoe dat kan. Maar zitten jullie zitten we wel gewoon in, echt in allebei de bands? Of zijn ze bij jullie alleen begeleiding? En, uh, en een leuke uh, papier voor aan de muur? Ja, nou ja... Um... Uh, ik en Patrick schrijven de muziek voor deze band. En bij When We Are Wild is Patrick uh, ja, meer sessiemuzikant, zeg maar. En, uh, en uh, Bart, die, uh, die die speelt ja, die gewoon overal wat. waar hij in kan <laughs> ja. spelen. Ja, ja, ja. Het kan, Dat kan doen, hè. Oh, en Pandu, ja. ja. ja dat is de drummer. Die ook. Ja. Echt een beroepsmuzikant. Uh, nu zijn we met z'n vieren dus uh, hier vandaag. Straks gaan we horen hoe het klinkt. Straks is het al heel snel hoor, want dat duurt precies maar een minuutje... want uh, hij is bij ons aangeschoven. Ons eigen Ilan voor het Nieuwsminuutje. Vannacht om drie uur houdt president Barack Obama... zijn vijfde State of the Union voor het congres. Hierin ligt hij de politieke plannen voor het komende jaar toe. Van fragmenten uit de toespraak die enkele uren voor de speech zijn vrijgegeven... belooft hij te handelen waar en wanneer hij kan. Aan het eind van het uur bellen we met Wouter zantingen vanuit de VS voor verdere toelichting. De brandweer heeft vannacht een vrouw uit de brandende woning gered in Woerden. De vrouw heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en is nu nog bezig met het nablussen. Door de brand zijn 24 woningen ontruimd.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 In het debat van vanavond vroegen Kamerleden zich af of ze zich wel moeten bemoeien met deze kwestie. Volgens ex pvver Bontes moet desnoods de hele trucendoos open om vervroegde vrijlating te voorkomen. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Ilan. Zometeen gaan we het hebben over de nieuwe Formule 1-wagens. Nu eerst live bij ons in de studio Marije, Patrick, Bart en Marcia. Oftewel Wonder, dit is Great Expectations Live. And meaning for crazy town <laughs> Prachtige dreampop, zo noemen ze dat, lieve luisteraars van Radio 1. En het komt dit keer gewoon uit Groningen. Het was Wonder met Great Expectations. Ze spelen nog drie liedjes voor de klok van vier uur. Dus blijf lekker wakker, net als wij, in pyjama. Ja, wij nou, een... niet trouwens hoor, maar dat zou je kunnen doen. En dan blijven luisteren, nog steeds wakker op Radio 1. Ja, ik heb jou nog nooit in een pyjama gezien op dit nachtelijk uur. Nou, misschien iets voor een de volgende gezellig keer. gezellig doen, pantoffels aan. <laughs> ja, <laughs> ja, gewoon voor de sfeer. Ja, best staaf. een leuk idee eigenlijk. Volgens mij heeft Ilan ook uh, in, in zijn pyjama voor uh, de televisie gezeten. Dat hoor je zo meteen. Uh, eerst uh, snelle auto's. Ja, hele snelle auto's. Formule 1 om uh, precies te zijn. Want uh, vandaag zijn de nieuwe Formule 1-auto's gepresenteerd in het Spaanse Jerez de la Frontera. De nieuwe snelheidsduivels worden al getest met verplichte nieuwe motoren. Tijd om vooruit te blikken op het nieuwe Formule 1-seizoen met Ivo Pakvis van gpupdate.nl. Goedenacht Ivo. Goedenacht. Ja, hoe was het vandaag? Uh, ja, hoe was het vandaag? Goeie vraag. Uh, rommelig. Er ging heel veel kapot, er is heel weinig gereden, maar dat hadden we eigenlijk ook wel een beetje verwacht. Uh, al die nieuwe motoren en al die nieuwe auto's, die hebben, wat, uh, die hebben altijd wat kinderziektes, altijd wat opstartproblemen. Nou ja, en dat was ook wel duidelijk zichtbaar, want er ging wel een hele hoop kapot. Wat is er vandaag precies ge uh, gepresenteerd? Uh, wat er precies is gepresenteerd, is, uh, zijn de nieuwe auto's. Uh, niet, niet allemaal, er waren al een aantal bekend. Maar een groot deel van de teams hebben uh, op, op, uh, gewoon in de ochtend, voordat de test begon, hun auto's alvast gepresenteerd. En um, dat houdt dus in dat ze laten zien, nou, dit is, dit is wat wij ervan hebben en Zo zien de auto's eruit voor het komende seizoen. Ja. En de ene wat mooier dan de andere, kunnen we wel zeggen. Ja, dat zeker. Maar die Formule 1-auto's zijn natuurlijk aan heel veel regels gebonden. En daarom ja. lijken ze over het algemeen ook best wel op elkaar. En nu ja. is er een echte eyecatcher dit seizoen als het om de auto's gaat, geloof ik, hè? Ja, het is wel echt wel wat anders allemaal. Het is um, wat heel duidelijk is, wat een hele grote verandering is optisch... Uh, ...is dat de neus van de auto moet dichter bij de grond zitten. Dat, dat, ik zal niet vervelen met alle regels die de, uh, ...de redenen waarom dat Nee, zo is. Maar dit is een heel duidelijk zo. Ja. ja, dit is echt heel duidelijk. En het, kort, kort gezegd heeft het te maken met dat ze willen voorkomen... ...dat het nu gebeurt dat als je achter op iemand rijdt... ...dat je dan door de lucht gaat vliegen. Dat is levensgevaarlijk en dat willen we niet. Uh -huh. en, maar maar zo'n lage neus die zorgt ervoor dat de aerodynamica... ...wat minder makkelijk langs de auto gaat. En dan hebben de teams dus besloten... nou, ...dan gaan we dat omzeilen door een soort... Ja, de, de Britse pers noemt het heel braaf de vinger. Uh, ja. Maar het ziet er gewoon uit als een dildo voor op de neus te plakken. <laughs> ja, het ziet er heel raar uit. Hij heeft er echt een neusje ge gekregen. Ja, ja, het is geen gezicht. Een ja, aantal, teams, teams, aantal teams hebben het uh, omzeild. Ferrari heeft dat niet. Uh, uh, Mercedes heeft dat niet. Maar uh, ja, de gros van de teams uh, hebben, hebben inderdaad zo'n vreselijk lelijke punt aan hun neus. En ja, ja, dat is gewoon pure manier om de regels, uh, om, om in zekere zin technisch gezien aan de regels te voldoen. Maar dat zal de Autosportbond ongetwijfeld niet uh, voor ogen hebben gehad. toen ze dat bedachten. Ja. Als ik tegenwoordig over straat loop, dan zie ik overal van die uh, elektrische auto's. Ook in de Formule 1 moeten ze een beetje bezuinigen. Nieuwe motoren, en wat merk je ja. daarvan? Gaan ze minder hard bijvoorbeeld? Ja, in het begin zullen ze wel wat minder hard gaan. Maar de Formule 1 kennende ga ik ervan uit dat uh, dat uh, probleem. tussen aanhalingstekens vrij snel opgelost zal zijn. Uh, dat ontwikkelt zich over het algemeen redelijk snel door. Uh, wat je gaat merken is dat ze anders klinken. Een uh, turbomotor klinkt heel anders dan, uh, dan zo'n gillende V8 of de V10 van vroeger. Wat lager. Um, en wat je ook gaat merken is dat ze als het goed is, als, nou ja, dat gaan in ieder geval de teams merken, is dat ze minder brandstof verbruiken. Dat is de hele reden waarom ze uh, zijn geïntroduceerd. Het moet allemaal groener. Het moet allemaal uh, wat meer met de tijd mee en wat minder uh, verspillend. Ik, ik persoonlijk vind het onzin, wat mij betreft gebruiken ze 40.000 liter per kilometer en lopen ze op heel veel benzine. Ja, het maakt mij niet uit. En dat het moet ook goed niet... klinken, dat begrijp ik wel dat jij ja, het, dat vindt. Ja, het kan mij niet grof genoeg gaan wat dat betreft. Uh, natuurlijk, maar dit is ook een klein beetje of ze boter op hun hoofd hebben, toch? Want laten we eerlijk zijn, natuurlijk. het verbruikt nog steeds belachelijk veel. Ja, maar dat, dat zou je zeggen, hè? maar uh, een compleet Formule 1 seizoen verbruikt minder brandstof dan één vlucht naar New York. Laten we even vooruitkijken. Het seizoen uh, gaat straks weer beginnen. Wat zijn de ja. belangrijkste veranderingen voor dit uh, seizoen? Dan krijgen we bijvoorbeeld het circuit van Sochi. Is, uh, in, een circuit wordt er op dit moment gebouwd rondom het hele Olympische dorp in Sochi, waar we straks in februari naartoe gaan uh, met uh, de Olympische Spelen. Mm -hmm. En we keren terug op de uh, A-Eindring, die inmiddels is in Oostenrijk. Het Oostenrijkse circuit die is inmiddels omgedoopt tot de uh, Red Bull-ring. Opgekocht door, het, uh, door de baas van Red Bull, Dieter Matenschiet. Formule 1 is daar tien jaar geleden voor het laatst geweest. En eh, die komen weer terug. Ik vind het wel leuk, want het is echt een heel erg leuk circuit. Een leuke sfeer, een ja. mooie sfeer. Ja, want Red of Bull is ook een ploeg, hè? voor degenen die, uh, die dat niet weten. Die hebben eigenlijk sowieso heel erg veel met die frisdranken en extreme sporten. Uh, betekent ja. dat ook dat die ploeg van Red Bull kans gaat maken om daar op het Red Bull circuit te winnen? Of is dat uh, veel ja. te overgegrepen? Nou ja, God, ik weet niet hoe die auto's dit jaar eruit gaan zien, maar, of hè, als in, hoe ze gaan presteren. Maar als ik een beetje kan inschatten... Zij zijn de afgelopen vier jaar wereldkampioen geworden. Dus je mag ervan uitgaan dat ze dit jaar ook weer een rol van betekenis kunnen spelen. En dus ook op de Red Bull Ring wel uh, aardig uit kunnen halen. Ja. Nou, nou ja, wij hebben zin in het nieuwe seizoen. Uh, want het is toch weer net even een tikkeltje anders, jij ook? Ja, absoluut. absoluut. Ook al rijden geen Nederlander mee, nog niet. Uh, vooruit, ja, graag. Heel veel, uh, heel veel zin in. Wordt het voor het vijfde jaar op rij Vettel? Nee. Geen Vettel? Wie dan, is mijn vraag? Uh, Nico Rosberg. Kijk aan. Nieuwe naam, ja. nieuw seizoen in de Formule 1. Ivo Pakvis van gpupdate.nl. Dank je wel. Graag gedaan. Dat maakt het kwart voor drie. U luistert nog steeds naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Bij ons aan tafel nog steeds opnieuw. Je loopt altijd een beetje heen en weer. Maar dat komt omdat jij de man bent die de studio uit mag lopen, Ilan. Hé, fijn. Uh, Ilan, jij hebt namelijk ook nog eens naar alle uh, tv... Stations tegelijkertijd gekeken. Vanavond. Dat klopt, de, ja. hele dag. de hele dag. en uh, Laten ja. we gelijk beginnen bij uh, de, een van de vroegste televisieprogramma's van, uh, van Nederland. Bij onze collega's van uh, WNL's Vandaag de Dag. Want zij waren vanochtend in Den Bosch. En uh, wat, daar is een rel ontstaan over een groep hangouderen. Al jarenlang ontmoeten de bejaarden elkaar dagelijks op een vaste stek in het centrum. Maar na klachten van winkeliers heeft de politie besloten dat ze daar vanaf 1 februari niet meer mogen staan. Er staan hier overdag een, een, een clubje van tien oude mensen die uh, lekker aan het roddelen zijn. Nou ja, laat ze lekker staan. Ja, niks aan anders. Dus. Eigenlijk, zou je denken. Uh, uh, maar de verslaggeefster, um, onze collega, ja, probeert nog haar, een beetje haar best te doen... om het kleinste beetje negativiteit over de ouderen op te rakelen. Ze zitten hier niet te roken of te drinken. Uh, of, uh... Uh, nooit man, daar heb je nog geen last van. Kent ken ze beter de boel Schoonvegen bij het station in de bos. Dan hier die oude mensen lastig vallen. Dat vind ik hoor. Ah. En je kan het misschien wel horen. Volgens mij was deze meneer zelf uh, juist uh, degene die die overlast veroorzaakte. Ah, hij kwam ook niet uit het bos. Nee, ook niet. Waar, waar kom waar, waar, deze, waar? Dit accent? Ja. Nou, ja, iets was niet, niet. Volgens mij niet, niet heel erg Brabants. Nee. Leon, jij bent ook een man van accenten, maar dan weer een andere. <laughs> Nee, nee ik weet, hij kwam, het niet, uit, idee, hij kwam niet uit Rotterdam in ieder geval, weet ik. Weet het nog een keer horen, nog een keer horen. Ik wil even, ben even benieuwd. Laten we eens kijken, misschien dat de luisteraar het anders weet. Ze zitten hier niet te roken of te drinken nah, of... Nah, nooit man, daar heb je nog geen last van. Kent ze beter de Boel gewoon vegen bij het station in een bos? Weert. Wanneer hier die oude mensen lastig vallen, dat vind ik hoor. Ah, toch een klein zacht, nou, een beetje, dat vind ja. ik. Dat is toch je Schoon. Misschien dat hij oude, van zijn tanden ja. kwijt was. Nou, mocht u een idee hebben, 0800-1121, wat was de accent van deze man? We zijn geen prijzen te winnen. Nou, misschien ook wel. Heeft u het goede antwoord? Bel even. Ik heb een hele mooie mok hier staan, wellicht. Maar waar, wie was er dan wel boos over deze ouderen? Uh, de winkeliers. Dus oh, vonden, je, ja. die, die wouden vooral uh, uh, consumenten daar laten zitten, denk uh -huh. ik. Uit, en, uit de, de uit het bossen noemen ze het ja, daar. Ja. Laten we doorgaan naar uh, alweer de vierde aflevering van het RTL 5-programma Brit en Imke aan de bak in Blanes. Het was me er weer eentje, jongens. Uh, uh, de reality-sterretjes Britt en Imke gaan een zomerlang aan de slag... als jongere reisleiders in het Spaanse vakantieoord Planes. Maar je begrijpt natuurlijk al dat dat niet geheel vlekkeloos gaat. Nou, Wij moesten die doos van uh, de camping naar de auto tillen. Welke doos? Ja, de doos met stokbrood. Ja? En toen tilde ik hem op, maar jij hebt geen goede doos geleverd... dus al die stoproden vlogen uit die doos. En nu al die stokbroden vliegen uit de doos. Wat te doen. De dames zijn natuurlijk echte reisleiders en lossen het als ware professionals op. Maar de kampleider is zelfs zo tevreden met ze dat hij een, een cijfer geeft. Een, een dikke voldoende zelfs. Mijn blijdschap heeft een cijfer van 8. Maar mijn tevredenheid over jullie is nog een 7. Dus oh, nog een zeven. Bij... Ik ben, ben blij met ik dus half. een 5,5. Ja, 5,5 is of ik een 5,5. Ja, ik vind ze heel leuk hoor. Sessiescultuur bij de jeugd. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat, uh, je zou zeggen dat de Brit nooit hoger heeft scoort dan dat. Maar ze is natuurlijk eigenlijk veel slimmer dan dat ze voordoet. Hè? Ik weet overigens wel waar dit accent vandaan komt. Ja, dat weet ik ook. Noord-Holland. Ja, West-Friesland, inderdaad. Ja, ja. precies. Uh, ik zie dat je nog iets meer hebt van Brit. Altijd ja, leuk. Ja, wel, laten we nog even een afsluitertje doen. Want uh, af, aflevering 4 maakt de jeugd een, een uitstapje uh, naar de culturele hoofdstad Barcelona. Want dat ligt uh, vlakbij Blanes. En uh, uiteraard heeft onze Brit Dekker dus, uh, uit West-Friesland uh, uh, als culturele begeleider ja, wat georganiseerd.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 Ja, cultureel, ja. nou het is ja. inderdaad dan misschien toch niet zo slim. Andere, terwijl ik het idee heb dat het soms een beetje is. Ze heeft wel de HAVO-diploma. Dus, uh... Ik bedoel maar, dan ben je niet gek. Dan weet je toch wat Barcelona ligt en dat het een beetje statterig is. Precies. Ik hoop dat je volgende uur weer voor ons van dit soort hoogtepuntjes... en pareltjes van de Nederlandse televisie uh, bij elkaar uh, kunt schrapen. Want dan ben je er weer met het mediaoverzicht. Dankjewel. Ja, volgens mij... Uh, gaan we eventjes naar iets heel anders. Uh, een ander mediaoverzicht. Nee, nee, nee, gaan we niet. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik breek Ilan zomaar af. Ja. Iedereen heeft nog meer gezien. Ja, nou ja ik, ik, ik, ik twijfelde al, maar uh, we, nee, hebben, nee, we nee. hebben nog een pareltje. Ik ja, heb een ik samenvatting wel, voor je gemaakt. Ik, ik zag er nog eentje achter achtergebleven. Vertel. Nee, maakt niet uit. Uh, we gaan naar de wereldreis door uh, vanavond, uh, want daar was uh, onze Ivo Nier weer eens op bezoek. Ah, om Ivo. Over, om uh, over zichzelf te praten. Ja, de beste man uh, begint met een nieuwe theatertour, dus de Ivo One Man Show nie. Uh, kon weer beginnen. Zelf heb ik een, ja, een kleine samenvatting voor je gemaakt. Dus laten we luisteren. Ik doe theater omdat ik het waanzinnig leuk vind. Ja. Maar ik vind het niet meer dan ongelofelijk. Ik vind namelijk, ja. Thijs, ik ben van de televisie. <lacht> ik heb een big banner, dat klinkt altijd heerlijk. Uh, Ivo, mag ik je uit? We nog een minuut. Dat ja. wordt waanzinnig op prijs gesteld. En dan zeg ik altijd: nou, vind nee. ik ongelooflijk? En ik vind het ook te leuk. Ongelooflijk. Ja, ik ga er zo over nadenken. Ik vind het echt goed van je, man. Mooi. <lacht> heb je dit echt zelf gemaakt? Ja. We vinden het echt heel erg goed. Ja. Ik, ik weet niet of alle luisteraars bekend mee zijn... maar is ook een heel leuk Twitter-account, Ironieën... Eh, waarin dit soort uh, uitspraken gewoon constant gepersifleerd worden. En eigenlijk topte ze zichzelf altijd nog een beetje... in zijn meten uh, onmetelijke bescheidenheid. Ja, nee, hij begon goed... Hij begon alleen maar met mij en het bevalt me. En het, uh, uh, uh, hij schaamde zich eigenlijk een beetje erover dat hij veel te ja, ja, ja, groot over zichzelf uh, aan het praten was. Uh, maar toch aan het eind viel hij door de mand en uh, heb ik toch nog een hele mooie samenvatting kunnen. Ja, doen. nou dankjewel Ilan. Ik uh, vond hem uh, nu echt helemaal volledig. En Leon, dan mag jij nu de band gaan. Ja, maken. ik vond het een ongeëvenaard groot succes. Uh, bij ons in de studio vannacht. Uh, Wonder en zij spelen nu Sailor. There lies the morning, There feasts have only done, rise up with cracking bones, and say long voor als u nog wakker bent en luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. Het waren de dromerige klanken van Wonder. En dit was Sailor. Het is zes voor drie. U luistert naar nog steeds wakker op Radio 1. En dat betekent ook gelijk dat over zes minuten de State of the Union van start gaat. De Amerikaanse versie van de troonrede is dat. In een anderhalf uur durende toespraak spreekt de Amerikaanse president Barack Obama zijn volk toe... En in die anderhalf uur zal Obama goed kunnen uh, gaan. Kan die, die anderhalf uur kan die goed gebruiken. Er ging namelijk flink veel mis in zijn beleid het afgelopen jaar. Met hoofdpijndossiers als de NSA en uh, Obamacare natuurlijk, heeft hij flink wat uit te leggen. We beschouwen voor met Amerika correspondent Wouter Zantingen. Wouter goeie nacht voor ons. middag voor jou, goedenavond. Uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Uh, wat verwacht je voor de reden? Ja, Obama die gaat uh, waarschijnlijk vertellen over dat het uh, voor het eerste eigenlijk op ieder geval de economie staat het beste voor in, in zijn hele presidenttermijn. Dit is de vijfde keer dat hij de speech geeft en 2014 lijkt erop dat de Amerikaanse economie uh, het echt goed gaat doen, daar gaat hij het over hebben. En we wachten op een hele felle Obama, want uh, van Obama uh, ja, werd de afgelopen week uh, nog gezegd door zijn eigen uh, presssecretary secretary dat hij zich vorig jaar te veel heeft gedragen als minister-president. Uh -huh. En dat hij zich nu als een, echte, uh, president, als een echte president moet gaan gedragen. Dus hij zal uh, waarschijnlijk uh, fel van leer gaan. Ja, je noemde het al even. Hij heeft het al vier keer eerder gedaan. In uh, welke manier verschilt deze van die voorgaande vier keer? Uh, nou, ik denk dat uh, Obama misschien wat meer uh, ja, in zijn rol is gekomen. En uh, dat hij nu ook wat meer durft ook om echt uh, zijn, uh, zijn executive power te gebruiken. Hem, uh, en, en dat komt ook terug in wat hij gaat doen vandaag. Uh, want hij gaat heel erg hebben over uh, de economische ongelijkheid in Amerika... die um, nou, best wel is toegenomen de afgelopen tien jaar. Uh, en hij gaat ook uh, laten zien dat hij er zelf wat aan kan doen. Ja. Hij wil natuurlijk ook positief kunnen vooruitblikken naar de volgende periode. Waar kan hij de mensen lekker mee maken, om het maar eventjes zo te zeggen? Nou, uh, in, uh, wat ik net zei over die economische ongelijkheid... wat hij nu in ieder geval gaat zeggen is dat uh, uh, uh, mensen die voor de overheid werken... En een minimumloon krijgen, dat het minimumloon van 7 dollar naar 10 dollar gaat, dus flink omhoog. En hij gaat ook uh, uh, uh, gaat hij, uh, ja, bevelen uitgeven, presidentiële bevelen voor immigratie, dat bepaalde mensen niet meer worden uitgezet. En, en op die manier gaat hij inderdaad uh, ja, ook echt dingen beloven die hij zelf kan waarmaken met zijn eigen macht. Omdat natuurlijk hij is wel heel weinig kan. Uh, ja, het congres uh, kan hem weinig betekenen met het werk aan vrouw Nee, gaat hij ook nog onderwerpen uh, uit de weg, denk jij? Oh, absoluut. Uh, Obamacare, uh, daar zal hij het niet over hebben. Ik ben benieuwd dat hij de NLV gaat aanstippen. Uh, uh, dat is natuurlijk een pijnpunt van hem. En ik weet ook, Syrië zal ik ook ja, gewoon niet echt noemen. Nee, want het zijn natuurlijk punten waarop hij uh, dingen heeft beloofd... die hij misschien niet helemaal kan waarmaken. Hoe, hoe, hoe kan hij dat, dat brengen, zodat iedereen het toch van hem accepteert? Uh, ja, ik denk, Obama... Het, uh, Obama een keer gaat zeggen dat het dan misschien de, de, ja, het begin niet helemaal goed is uitgepakt en dat hij daar excuses voor aanbiedt maar dat het uiteindelijk het doel het verzekeren van zoveel miljoenen mensen die onverzekerd waren dat, dat het uiteindelijk het doel is en dat het het belangrijkste is mm -hmm. Dat zijn de geëikte zaken die dus in het verleden al hebben plaatsgevonden, die we al eerder hebben gehoord Kan het nou zo zijn dat hij nog iets nieuws uit zijn mouw haalt opeens? Ja, dat gebeurt wel wat vaker uh, Iets vreemds, Bush had het een keer op, uh, geloof ik opeens op een, op een ruimteprogramma wat opeens ...uit het niets kwam. Ja. Dus er zijn altijd wel kleine verrassingjes. Uh, ja, vaak zijn het al wel een standaard onderwerp, hoor. Meer investeren in onderwijs, meer in wegen. Ja, het meeste zal hij wel gewoon niet gedaan krijgen... ...omdat de congres gewoon niet meer te mee Nou, hij moet al die kijkers ook maar gewoon even weten te boeien natuurlijk. Want het is altijd een flinke reden. Uh, kijken er veel Amerikanen? Uh, er kijken ongeveer 10% van Amerikanen. Ongeveer Oeh. 30 miljoen. Uh, dus het is nog wel een redelijk aantal... ...maar uh, ja, minder dan met, naar de Super Bowl, uh, ...die uh, het aankomende weekend is. Ja, dan kunnen ze ook bijvoorbeeld... Nou, dat... Hé, hey, hallo, wacht eventjes hoor. Die Superbowl, dat is toch ook wel echt het televisie-evenement van de wereld, of niet? Ik bedoel, daar kijken we, wel twee ja, keer zoveel mensen waar. nog naar. Ja, en... nee, dat is waar, dat mag ik niet helemaal vergelijken. Nou ja, ja, uiteindelijk, ik bedoel, dit is uiteraard belangrijker. Maar het is wel op zich wel te verklaren dat naar een belangrijke uh, sportwedstrijd... dat kunnen wij vergelijken met de finale van de WK Voetbal, denk ik. Zoals het hier in Nederland bekeken zou worden. Als Nederland erin zou staan ook nog eens. Uh, ja, dat is wel... Ja, nou wij gaan in ieder geval klaar zitten met de State of the Union bingo. Heb je die ook voorbij zien komen? Ja, die wil ik ook zien bijkomen inderdaad. Uh, misschien is het ook wel leuk om in de shotcast te doen, maar ik weet niet of ik nog na de uitzending nog. Of... Naar de, ...naar de speech nog in in en weer komen. Nee, ja, dat is waar. Maar het is, het is wel heel erg leuk. Je hebt een bingo-kaart waarop je dan inderdaad woorden hebt... ...zoals uh, Sesja en uh, Malia. Dat zijn dan de bekende woorden. Gun safety, climate change. Allemaal woorden die hij sowieso zal gaan noemen, Leon. En die kunnen we dan zo meteen af gaan vinken. Nou, die, die streep ik dan alvast af nu gewoon. Ja, ja, ja, de kans dat het voorbij komt is wel heel erg groot, hè, Wouter? Ja, de kans is heel erg groot. Hij komt op een gegeven moment, uh, volgens mij komt hij nu wel binnen. Hij is nu allemaal wel klaar. <lacht> Kijk, hou jij het voor ons in de gaten? Hou wij de bingo-kaart alleen bij de hand en dan kun jij het voor ons straks weer een beetje duiden. Wouter Zantinge, straks nog terug in Nu al wakker. Dank je wel alvast. Tot straks. Wij gaan hier nog een uurtje door op Radio 1 met uh, Nog Steeds Wakker. Gewoon gezellig in die pyjama met de pantoffels gaan we het onder meer hebben over de banken. Want daar is genoeg over te doen geweest natuurlijk. En uh, dat zou ook nog wel eventjes blijven zo. Uh, en wat staat er nog meer op het programma? De iPod, die ja. uh, Wat is, is er met, met de iPod dood eigenlijk. Hè? Een beetje ja. leeg aan het bloeden. En meer Heb jij een? Van, uh, ik, een iPod? Uh, nee, dat doe ik allemaal op mijn telefoon. Doet bijna iedereen op zijn telefoon. Straks ook meer muziek van Wonder, tot zo. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.